Acht uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Minister van Defensie Hennis Plasgaard vindt dat Nederland niet bang hoeft te zijn voor de linkse Turkse beweging DHKPC. Die dreigt met aanslagen op de Nederlandse militairen in Turkije. De beweging ziet de buitenlandse militairen als indringers. Volgens minister Hennis Plasgaard zijn de Nederlanders goed getraind en worden ze door het Turkse leger heel goed beveiligd. De circa 300 man sterke patriot missie is in Turkije op verzoek van de Turkse regering. Ze moeten het land beschermen tegen een eventuele Syrische raketaanval. De Ierse overheid is mede verantwoordelijk voor de Magdalene Laundries, de katholieke instellingen waar meisjes en vrouwen soms jarenlang te werk werden gesteld. Dat stelt een commissie die het schandaal heeft onderzocht. Tussen 1922 en 1996 hebben ongeveer 10.000 vrouwen en meisjes... in de Ierse instellingen gewerkt. Een kwart van hen is er door de overheid naartoe gestuurd. Wie vluchtte, werd door de politie opgepakt en teruggebracht. Er zijn geen bewijzen gevonden van seksueel misbruik in de tehuizen. Het Ierse parlement houdt over twee weken een debat... over de conclusies van de commissie. Het rapport maakt de weg vrij voor schadevergoeding... aan slachtoffers en nabestaanden. De Ierse premier Kenny heeft zijn excuses aangeboden. De kredietwaardigheid van Nederland verzwakt door dalende woningprijzen... de hoge staatsschuld en de nationalisatie van SNS Reaal. Dat stellen de kredietbeoordelaars Fitch en Standard Poor's. Afwaardering van Nederland vinden ze niet nodig... omdat de Nederlandse economie flexibel is en de binnenlandse markt sterk. Een land met een lagere status moet meer rente betalen... als het geld wil lenen. De twee jongens die in Nederland vastzitten... voor de mishandeling van een man in Eindhoven begin januari... blijven vastzitten. Hun hechtenis is bij 30 dagen verlengd. De jongens hoorden bij een groep die s'nachts een man in elkaar sloeg. De zaak kreeg veel aandacht nadat justitie camerabeelden openbaar had gemaakt. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen sneeuw. In het Noordoosten blijft het overwegend droog. Verder ligt de vorst. Morgenochtend trekt de neerslag naar het Zuidoosten weg. Het wordt ma morgenmiddag maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Twee dingen... Zijn je op de NL no altijd? Uh, nou, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. En een heel goedenavond. Deze hele week in Twee Dingen onze serie Met Recht van Spreken. We praten met ervaren vakmensen over hun leven en ook over hun werk. En vandaag is dit mijn gast. Rijn Hildes van huizen. Schrijfster en historica, 64 jaar. Zij is bekend door haar boeken over etiketten en omgangsvormen. Etiketten wil niet zeggen dat je, je altijd strikt aan allemaal regeltjes houdt... en die daar helemaal in een soort keurslijf zit. Maar het is meer een soort kader waarbinnen je je beweegt. En staat nationaal en internationaal bekend als koningshuisdeskundige. Wat heel belangrijk is voor het, hele, voor het koningshuis en voor ons allemaal... is natuurlijk die verbondenheid die er is tussen Oranje en Nederland en het volk. Ze spreekt tien talen vloeiend... Maar het Fries heeft een speciale plek in haar hart. Fries op, en sire. Bij Mildes van Ditshuizen. U heeft vanavond het recht van spreken. Goedenavond. Goedenavond. Het Friese volkslied. Kunt u het meezingen? Ja, dat kan ik wel zingen. Ja, Dat was ook het eerste wat ik leerde. Ja, zing een stukje? Ja, nou, dit hadden we net gehoord. Fries bloedzoog op, van Oris en sire. Ja, het ja, is een mooi lied. Prachtig wordt ook als ze dat zingen. Bij het kaatsen in... Uh, in French, Avaneka, dat is enig. Ja. Uh, zingen? Gaat, dat, uh, gaat u dat nog even heel even doen? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Goed. nee, nee. Uh, het Friese volkslied, dat hebben we erin gezet, omdat u een bijzondere band heeft met Friesland. Ja. Toen een jong meisje was, is het uh, ja, is liefst, liefst, ontstaan. Ja, he? die lied is ontstaan om twee redenen. Ten eerste is mijn naam zijn voornaam is Rijnildes. En mijn vader heeft dat een keer zo'n stamboom gegeven van alle hoe, waarom ik Rijnildes heet. En dan zie je dus dat gaat naar boven, hè, allemaal Rijnde, via de vrouwelijke lijn. En dan, dat begon met een reintje. Jaukema uit Sneek Aha. in 1600 ongeveer. En toen waren ze wil die Reinsje, die familie daarna wilde wat deftiger doen. Dan gingen ze dat kind dus Reinaldis noemen, hè. zoals meneer Vos werd, meneer Vossius, mm -hmm. meneer van Baarle werd, meneer Baerleius. Nou is bij Rijntje werd Reinaldis. Nou dat vind ik dus leuk. Dus ik heb daar die achtergrond. En toen ging ik naar mijn eindexamen en met een vriendinnetje gingen we fietsen in Friesland. En toen zongen wij altijd dat Friese volkslied. Dat, dat galmden wij terwijl wij door de prachtige wegen over Friesland fietsten. En toen vonden die taal, want ik ben ook echt heel erg talengek... Zij ook, we hebben dat Fries, dus zijn we gaan leren. En daar heb ik dus eigenlijk altijd enorme verbondenheid met dat... Ik zit er ook graag om te werken. Hè? Ik heb daar een soort stulpje waar ik dus eigenlijk ja. boeken schrijf. En waarom? Wat, wat, wat, wat trekt zo? Nou ja, ik vind die taal dus heel mooi. Dat vind ik dus heel bijzonder, zo'n eigen taal. Mm -hmm. Die heel mooi is... Mooier nog dat Nederlands, want ze hebben zo mooie klanken. Dat Ien en Cies. Mooi. En wij zijn natuurlijk één, kaas. Hè, en daar zijn ja. dus Ien en Cies. Nou, dat vind ik heel mooi. En dan dat zelf, waar ik zit van in Staver, oftewel Stavoren, dus meteen aan het water. Ja, dat is zo die sfeer. Ja, ik vind dat heerlijk, daar helemaal buiten. En dan zit ik daar te werken. Ik word heel erg geïnspireerd door die leegte, de rust, de schoonheid, de eenvoud. Ja, ik vind dat heerlijk. Trekt u zich terug eigenlijk daar? Ja, ik zit daar heel vaak. En dan begrijpen mensen vaak niet. Want dan denk ik, oh dan kom ik gezellig langs Dan zeg ik, nee, ik wil helemaal niemand zien. Letterlijk? Want dan zit ik lekker te werken. En dan wil ik echt ononderbroken. Want schrijven is iets dat je dus niemand moet je storen. Uh, uh, uh, uh, soms, uh, work, en soms kan je doorwerken. En dagen hebt... achter elkaar niemand? Nee, ja, dan ben ik in staat om dagen achter elkaar... dat ik vanmorgen om acht uur ga zitten... en dan s'avonds tot negen uur werk. En dan spreek ik helemaal niemand. En ook zie ik wel mensen en dat kan ik kan gaan zwaaien... maar ik, ik wil geen mensen op bezoek hebben. Dat haalt me helemaal eruit. Dat Reinildis, vond u dat als kind, wat u zei, hartstikke leuk... vond u dat als kind ook, trouwens? Nou ja, Reinildis, dat was natuurlijk een naam die niemand <lacht> nee, heeft. precies, ja. En die mijn vader echt met bewust heeft gekozen. We hebben allemaal van die mooie familienamen. En Reinildis is helemaal bijzonder, want ik ben dus de enige. Dus mijn website is ook reinildis.nl. Ja, ja, dat is natuurlijk Kind Ken inderdaad verder niemand? Nee. Nee, die dat... En, euh, nou ja, en ik word wel, wettelijk ook nog altijd gewoon Reina genoemd. Want nu nog steeds, Rijnildus, dat is, is Rijnaldus, Rijnulda. Ik weet niet wat ze allemaal van bakken, maar het is natuurlijk een heel, wel een moeilijke naam. Ja, en zegt iemand echt Rijnildus? Ja, ja, die zijn er wel, want dat vinden ze toch mooi. Dan zeg ik, zeg maar Rijnna. nee, we vinden Rijnildus zo mooi. Ja. Nou ja, dat mogen ze natuurlijk doen, want ik is natuurlijk hele dat de, de kleine Rijnna of Rijnildus, die ging dus uh, fietsen met een vriendin in Friesland. En dat gingen wij doen na het eindexamen, ja. En dat mocht dus zomaar van uw ouders? Nou ja, waarom niet? We nou ja, waren heel ja, meisjes. Ja? Was dat niet toch ook heel stoer? Nou, dat weet ik ja, Ik kan me helemaal niet herinneren dat het stoer was. Maar wij gingen dat doen. En wij fietsen daar dus rond. En dan hebben we dus... Ja, ik heb hele leuke foto's de gevonden. Dat was gewoon ontzettend leuk. En dan ja. gingen we een heeg. We gingen een zeilcursus doen en zo. Ja, ik... ja. Nee, dat was niet dat iedereen zei... Goh, wat doen die meisjes. die meiden. Nee. Nee. Nee. nee. Nou bent u zich natuurlijk gaan specialiseren in etiketten. Het woord Renildes, hè? Of woord, de naam Renildes. Ehm... Um, was het zo dat u uit een gezin kwam waar daar inderdaad veel aandacht voor was? Voor manieren? Nee, nou, nou ten eerste, ik ben mijn, wel gaan specialiseren, maar niet, dat is niet mijn eigen idee. Dus het is niet zo dat ik dacht, hé, hey, ik ga het mij specialiseren in etiketten. Dat is dus niet door mij bedacht. Dat nee, het wie heeft dat bedacht? Anderen. Oh, wie heeft dat bedacht? Kon van dan? anderen. Nou, dat was een uitgever. Die belde mij ruim tien jaar geleden of twaalf jaar geleden. En die zei, goh, we hebben dat boek van Amy Goskamp ten Haven... Ja. Zij is al lang dood. Ja, uw voorganger eigenlijk. En precies, de voorganger <laughs> Zij is al heel lang dood. In 1959 is overleden. En toen hebben we daarna haar boek... is toen bewerkt, door, of bewerkt, iedere keer wat punten en komma's veranderd. He, gewoon even redactioneel daar overheen. Mm -hmm. Dus dat was al sinds 1959 gebeurd. En toen dachten ze, god, er moet weer eens een nieuwe. Want die zijn weer weg. En dus, nou, of ik dat met punten en komma's wil doen... En toen heb ik dat echt met enorm dédain en, en ik was verontwaardigd afgewezen. Ik zeg, nou ja, zoiets minder waardig ga ik toch niet doen. Ik ben een serieuze historica en ik ga mij daar echt niet mee bezighouden. Ik had nog nooit dat boek van haar gelezen. Het interesseerde me helemaal niks. Ja. Dus dat was die uitgever. En nou ja, uiteindelijk heb ik daar veel drama en zo het gedaan. Maar toen want zei ik, waarom dan toch? Nou, omdat ze dus. Toen zei ik: Nou ja, goed, stuurt dat boek maar eens op. Ja. Toen heb ik het bekeken. Toen zei ik: Nou ja, dit is eigenlijk dunne soep. Want dat boek is dus al jarenlang een beetje. Iedere keer hebben mensen aan zitten veranderen. Mm -hmm. Daar is niks meer van over. Dus ik zei dan: Ga ik, een heel, ga ik het helemaal opnieuw schrijven? Wel in de geest van Emir Goskamp. Ik zal haar ook geregeld citeren. Aanhaal dat je een beetje ziet hoe haar uh, manier van denken. Want zoals zij denkt, denk ik ook. Dus, en dan ga ik het bovendien thematisch doen. Want zij had het uh, alfabetisch. Dus je begint met zeg maar, uh, aanzeggen en het laatste woord was zwijgen. Maar dat is heel onhandig, want als je met eten, dan heb je bijvoorbeeld misschien staan lunch bij de L en diner bij de D en mes daar en vork daar. Ja. Ik dus vond dat handiger om dat wel. Ja, waren. dus heb ik. Ja, heb maar ik goed, behoorlijk. u bent he, weliswaar. Is het dan toevallig gekomen. Maar het heeft wel u gegrepen. Want u bent daar toch jaren in verder gegaan. Inmiddels is er de 39e druk van. Ja. Uh, hoe hoort het eigenlijk? Ja, het he, gaat maar door. Het ja. meesterwerk. <laughs> uh, het gaat maar door. Kortom, u bent er wel gefascineerd door. Mag ik dan toch wel concluderen? Nou, nou ja, het interessante is. Dus ik vond het eigenlijk beneden mijn niveau. En ik vond het ook heel gênant toen aan het werk was. Dacht ik, ik zeg het tegen niemand. Want het is zo erg dat ik eraan mee bezig ben. En ik was doodsbenauwd voor de reacties van de pers en de mensen. Als het uit zou komen. Want wat dan? Wat voor nou, was? dacht ik. Nou, ja, Wie denkt die mevrouw wel dat ze is? Ja, alsof, alsof u wel alles precies wist precies. hoe het moest. dat zou ik dan wel eens even vertellen. Dus dat dacht ik ook. Nou, en toen heb ik eerst het boek uitgekomen. En toen... Merkte ik toen. Uh, nou goed, dan ik, dat ging dus als een dierenleer. Geknood is binnen twee maanden vier drukken. Dus ik was helemaal. Ik hoorde bij de beste verkopen. kocht een boek van het jaar. Nou, ik wist niet wat me overkwam. En toen werd ik, natuurlijk, uh, kwamen er natuurlijk allemaal vragen, mensen met vragen. En dan moest ik wel eens optreden, weet ik waar. En dan kreeg ik van die rare vragen. En dan dacht ik, wat hebben die mensen toch een domme vraag? Zoals? dacht ik. Zoals? Nou bijvoorbeeld, wat voor een hond hoor je te hebben? Of, uh, nou ja, honderden vragen. Of uh, moet ik, uh, nou ja, bijvoorbeeld dan kan je zeggen... wat moet ik doen als ik tijdens een, een, een zakelijk etentje moet ik hoesten? Dan zeg ik, nou, dan doe je een beetje met je hand voor je mond. Nee, je moet eigenlijk. zijn, nou, dan ga je een beetje naar achter. Nee, nog erg. Ik zei, nou, ik dan ga je een glasje water. nog erger. Ik zeg, nou, dan kunnen we naar de wc. Kun je opstaan, zei, of onschuldig mij. Ik ga naar de wc. Ik ga even ja. me opfrissen. Toen had ik dat al die vier varianten gegeven. Toen zei die persoon, ja, maar wat is nu de regel? Dus... Toen kwam ik erachter dat heel veel mensen die dus nooit iets geleerd hebben van dit onderwerp... die denken dat er dus denk ik, drie miljoen regels zijn voor elke seconde van het leven. Maar het is natuurlijk heel veel gezond verstand. En, uh, en toen merkte ik dat die mensen die dat dus niet weten, dat zijn er dus heel veel... die worden dus of heel onzeker, hè, dus daar stellen dit soort vragen... die zijn een beetje in de stress van hoe, wat moet ik doen, mm -hmm. hoe moet ik het glas vasthouden... Uh, hoe moet ik die aanspreken? Die worden heel zenuwachtig, want die denken dat er dus honderden regels zijn... als ze hier alleen binnenkomen. Of uh, het interesseert ze geen moer En dan, daar treedt dus de verloedering door op, wat we dus zien ja. in de maatschappij. Maar goed, u bent ook iemand, waarschijnlijk. U praat netjes, u ziet er netjes uit, u bent een beschaafde vrouw. Kortom, u wist waarschijnlijk ook hoe het hoorde. Nou ja, en dat vroeg ik ook aan die uitgever. Ik zeg, waarom hebben jullie mij in godsnaam gevraagd voor dat boek? Waarom mij? Waarom? En toen zeiden ze, nou ja, ik heb veel in het buitenland gewoond. Hè. In Wenen heb ik al die bals, ben ik debutante geweest. <laughs> en, uh, en ik heb in Barcelona, nou ja goed, dus uh, veel in het buitenland gezeten. En toen dachten ze, nou, jij hebt dus al die bals en zomaar geweest... dus dat weet jij wel. Nou, nou is dat inderdaad, dat had ik dus ook niet door. Hè. Want ik, uh, ik merk nu dat als je die van je, met de paplepel hebt meegekregen... Die basis, gewoon de basisregels, hè. niet zozeer kaviaar eten... maar gewoon basisregels, dat je dan, want toen ik in het buitenland ook ging... dat je dan gewoon je overal rustig en makkelijk voelt. Ja. Je gaat nooit nadenken hoe we moet moeten doen. Nee. Dus ik, of ik nou dat in Wenen zat, of in Brugge, of in Parijs, of nou ja, in Stockholm, ik, ik heb nooit nagedacht hoe wat moet moeten doen. Nooit. Nee, want wat heeft u nou eenmaal meegekregen van huis? Heb ik meegekregen. En dan heb je dus een enorme voorsprong. Dat heet in de wetenschap, een, je hebt een cultureel kapitaal. Je hebt een extra, zoals je dus een diploma kan hebben, van een universiteit of van ja. een school, heb je ook dit. Dat is cultureel kapitaal, ja. opleiding. Heb je hier ook iets, Je hebt iets extra's. En dat brengt je enorm veel voor delen. Dus ik roep nu ook altijd, etiketten is niet tuttig, maar nuttig. Je ja. hebt er gewoon heel veel aan. Nou ja, en het geeft macht. Hè? Ik bedoel, ik neem aan dat u uh, u zit natuurlijk in de trein, u zit op de fiets, u maakt van alles mee. U heeft een boekje, zei u net tegen mij, waarin u dingen opschrijft die gebeuren, die hiermee te maken hebben? Ja, nou ja, als ik ergens ben en ik zie iets nou, bijvoorbeeld laatst stond ik bij, bij een tram te wachten, en toen ja. waren heel veel mensen aan het wachten, was ook een hele volle tram, toen moesten dus heel veel mensen uit die tram. En toen ging er een jongetje van naast mij, van die af tien, die droom naar binnen. En toen zei en iemand anders zei uh, tegen dat jongetje: God, kan je niet even wachten? Mm -hmm. Toen zei die vader, die zei toen tegen die mevrouw die dat zei: Ach, laat hem toch kind zijn. Toen dacht ik: Nou ja, dat is dus de verkeerde manier van opvoeden, hè, vind ik. Over etiketten gesproken. Ja, dus ze schrijf het meteen in mijn boekje. <laughs> en dat ga ik dan in mijn. Kan ik weer aanpassen in mijn boek? Uh, nou, zo ja. schrijf ik. Het maar zegt dan. u dat tegen die mevrouw? Nou, die zei het al, anders had ik het ook gezegd. Nee, maar u zei niet tegen haar: Dat is geen goede manier van opvoeden. Nee, nee, dat zei. Tegen die man. Nee, die, oh, die, vader. Sorry, sorry, die man. Nou, dat ging allemaal zo snel, het was zo vol. En dat kan je dan niet even doen, want dan krijg je een hele discussie. Ja. He, dat, dat, dat is dan ja, op dat moment niet geschikt. Zeg maar. maar is het wel zo dat dat mag van de etiketten? Dat je een ander mag wijzen op, je houdt je niet aan de etiketten? Nou, deze mevrouw die zei dus wat ik anders ook gezegd zou hebben van, goh, jongen, ik kan niet even wachten. is ik kan je toch vragen aan zo'n kind. Dat was namelijk heel logisch. Dat, dat moet ja, natuurlijk niet. Maar goed, als het een volwassene zou zijn geweest of. Uh... Nou, je wel, nou, het hangt er dus vanaf hoe je het doet. Je gaat natuurlijk niet zeggen, nou, dat is fout, hè? Dat is natuurlijk meteen dan heb je de, de stekels overeind. Dus uh, wat ik, ik doe wel eens in de trein. Ik zit veel in de trein. Dus als daar mensen bijvoorbeeld, uh, nou ja, toch zitten heel luid zitten te praten in de stiltecoupé. nou ja, dan doe ik even mijn dingen. God, zeg ook, of ik zeg, zou ook al gezegd alsjeblieft, want u ziet het, het, is hier stiltecoupé. Ja. Zo Maar, maar dat niet, is weer wat anders dan iemand corrigeren, want he, daar heeft u het recht toe. Ja. Want uh, u zit daar in die stilte coupé. Maar, coupé, maar als iemand bijvoorbeeld... Uh, u komt ergens binnen en iemand staat niet op voor een ander. He, wat we allemaal leren, tenminste. Ja, nou ja, ik vind het vooral dan zou ik, ik zeg er eigenlijk wat van... als ze als, als, als mensen echt duidelijk meteen storen... dus als ik zie dat iemand uh, troep op straat gooit... echt, he, dus voor mijn neus zie ik dus een blikje zo... dan zeg ik, god, u verliest iets... Mm -hmm. Ik ga niet zeggen, nou, wil je dat oprapen? Nee, ik, u verliest iets. Dus ik, ik, ik, ik ga ze niet uitschelden, want dat heeft geen zin. Nee, hè? u doet dat wel beschaafd uiteraard. Nee, omdat je natuurlijk moet, moet denken, hoe kan ik bereiken dat die andere het doorheeft? Of ja. uh, van god, liet u iets vallen? Of, zak het u, oh, of ik raap het zelf op, ik zeg god, het was voor ja. u zeker. Zo. Maar bijvoorbeeld een, een ouder van een, uh, van een vriendje van uw zoon, en die zou niet opstaan als u binnenkomt, dat laat u gaan. Ja, nou kijk, als ze bij mij komen, uh, dat is natuurlijk altijd vanaf... kijk, een belangrijke regel in de etiketten is een van de... Belangrijk is dus de gastheer zet de toon. Dus als mensen bij mij komen, dan zijn bij mij de regels zoals die zijn. Dus ook als je komt eten, hoe laat we gaan eten en wat we eten. En hoe je, dat je moet, aan tafel moet blijven zitten en niet halverwege televisie gaat kijken of zo. Mm -hmm. Dus dan zeg ik, nee jongeman, wij gaan helemaal niet naar de televisie. Want wij zitten aan tafel en wij blijven zitten. Ja. Dus dan kan ik dat zeggen. Maar ik ga niet bij een ander als ik daar ben zeggen. Zeg, hé, hey, uh, dat nee. doet dus niet. Doet u iets wel eens uh, buiten de etiketten? Ik bedoel, eet u wel eens als u thuis bent uh, iets uit de pan? Natuurlijk eten was. Uh, nee, nee, ik haal ik die lekker uit de pan. Nee, maar maar dat mag natuurlijk. Dat is ook een vraag die ik kreeg. Mag je met de pannen op tafel eten? Jazeker. Ja, zeker. Nee, maar ik bedoel of u stiekem gewoon met uw vinger uit de salade... want daar zit nog zo'n lekker stukje feta. Pakt u dat ja. wel eens met uw vingers? Ja, maar dat is natuurlijk allemaal niet zo erg. Want nee. dat doe ik misschien, maar dat doe ik misschien zelfs in een restaurant... Omdat ik denk, nou, dat is zo onhandig met de vork nemen... dan neem ik het gewoon met mijn vingers. Oké, okay, dat mag best. Ja, kijk, dat zeg dan ik alsmaar maar weer. Die etiketten is natuurlijk niet om het leven moeilijk te maken. Dat ik dus bijvoorbeeld iets moeilijk op kan eten... omdat dat bijvoorbeeld heel lastige sla is... die met hele grote bladeren is, waar ik niks mee aan kan... Mm -hmm. Dan het moet het wel leuk blijven. En het doel is dus dat we het prettig hebben. En als dat moeilijk is, dan is het doel. En het middel zijn de regels. Maar als de riddle, de, de, het middel, de regels, niet meer lukken... want ik kan me niet met, met die vork die, die slaan ja. op dingen... dan pak ik hem met mijn vingers doe hem in mijn ja. mond... zeg ik, nou, het is zo lastig. Want dan hebben we het leuk. Anders zit ik alleen maar zenuwachtig daarmee te puteren. Ja. Um, in het dagelijks leven bent u volgens kenners... iemand die heel snel tevreden is. Um, we hebben gebeld met Nico van uh, Grieken met wie u uh, samen in het bestuur zit... van de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid en Handel. Uit 1777, ja, in, dus ja. En hij zegt het volgende over u. Wij drinken wel eens een biertje of een wijntje... tijdens een vergadering. Maar uh, Reina drinkt een glas water. Dat, dat, dat is voldoende. Uh, dus ze is, is ook heel... Ik denk dat ze vrij sober is. Ze kleedt zich fantastisch. Uh, ze, is, ze is heel prettig. Uh, formeel, informeel. Ze is heel open. Ze is zeer contactueel. Uh, maar ik denk dat ze ook iets... iets ik zou maar willen zeggen eenvoudigs heeft, maar dan in de, niet in de, in de armoedige sfeer, maar ja, uh, gematigd, sober. Ik zie u ontzettend genieten van, deze, van dit verhaal. Van ja, wat deze ontzettend leuk heeft u dat gezegd allemaal. Nou, hij heeft helemaal gelijk. Ik ben ongelooflijk matig en sober. En wat zit achter? Nee, niks. Gewoon zo ben ik ook opgevoed. Weer. Ik ben zo opgevoed. En ook maar ik geef dus niks. Ik drink niet, ik rook niet. Ik heb geen auto. Het interesseert me helemaal niks. Maar zit daar iets achter dat, dat je niet moet, uh, uit, de, uit de band moet springen? Of... Nou ja, ik, nou ja, voor mij, mijn, mijn levensgeluk, als ik zo zeg maar, is dus niet afhankelijk van dat soort dingen. Dat, daar geef ik dus inderdaad helemaal niet op. Waar dan wel van? Nou ja, ja, dat weet ik echt niet. Maar nou, dat weet, weet ik wel. Maar niet van, dus niet van al die dingen die de meeste mensen hebben. Laat ik nee, zo dat dan meeste... wel? Ja, nou ja, ik vind muziek. Klassieke muziek, dat vind ik dus heerlijk. Maar dat hebben andere mensen ook hoor. Dus dat mm -hmm. is niet dat ik dus iets anders doe. Maar heel veel mensen zeggen oh, heerlijk, ga ik zo'n wijntje nemen. dat kan ik helemaal niet. Dat heb ik dus helemaal niet. Dus de dingen die de meeste mensen hebben. Daar heb ik niks bij. Maar nee. omdat u hem niet lekker vindt of? Nee, ik geef hem er maar niks om. Ik neem het water, eigenlijk liever. Ja. Ik vind het gewoon niet lekker. Ja. Een sober iemand. Ja, en ik hou niet van snoep. Nee. Dus en ik hou niet van chips en al die troep. En ik hou niet van al die. Eh, en ik hoef niet heel duur te eten. Nee. Dus al die mensen zeggen gaan lekker naar een duur restaurant. Interesseert me helemaal niks. Ik ga liever boeren komen eten. Ja. Echt waar. Al die fratsen in zo'n heel duur restaurant waar ze eindeloos overdreven doen en zo'n beetje op geprikt. Zo, zo heel netjes, en denken voor ze. Ik denk dat hè? het dan heel net en dan doen ze ja. overdreven ook nog. Dan komen ze aan je tafel met eindeloze verhalen wat je aan het eten bent. Dan denk ik, meneer, hou uw mond. Ik ben hier met vrienden aan het eten ja. en ik wil die verhalen Mondiet. niet horen. Ja? Ja. Uh, overigens, ja, u, u, u kunt wel ook malle dingen doen. Want u gaat met uw familie op vakantie en dan doet u dit. Even meedoen, hè? Ja, nee, ik ga het ook niet voor doen, nee. nee. Nee, we maar, hebben inderdaad een jodelcursus gedaan. Ja, wat ontzettend grappig. Ja, nou toevallig heb ik kom morgen dan er een stukje van mij over jodelen. Ja, toevallig. want wat, wat, wat vertel, toevallig. wat is er nou, bijzonder... gewoon, Ja, omdat ik dat leuk vond. Dus ik, uh, we hadden, uh, elk jaar gaan we natuurlijk met, de, uh, met vakantie met de drie kinderen. En, uh, en toen had ik dat gezien, en ik heb natuurlijk in Oostenrijk gewoond, daar voel ik me heel thuis. En toen zag ik dat er een jodelcursus was. Nou, dat hebben we gedaan. Toen zei ik tegen de kinderen... luister als je het... Ik heb gewoon geboekt. We ja. gaan er naartoe naar Tirol <laughs> natuurlijk. Ja. En als jullie na één dag zeggen... nou, we worden hier gek... dan houden we mee op. En dat is jammer van het geld. Maar ik wil het proberen. Ja. Nou, dus meegegaan. En dat was dus gewoon enige. We hebben ook een voorstelling gegeven in het lokale muziektheater. Ja, maar het is wat anders dan jodelen. ben ja, echt wat je... jodelen. Ja, maar dat is echt een techniek dus. Het ja, is een techniek. Ja, dat is een techniek. Dus, is heel... Maar je, we moesten natuurlijk ook, want we waren met een, hè, we waren alleen wij met een leraar. Met elkaar moet heel erg op elkaar inspelen. Het is dus het mooie is, want we waren met elkaar. Hè? Ik moet heel goed opletten. Mijn zoon, hoe nou speelt hij nu? Nu moet ik. Nou moet ik zorgen dat ik... Dus je bent eigenlijk... Er is niks dan zing je met elkaar en dan komt er iets prachtigs uit. En dat was vooral in de bergen, waar we natuurlijk heel hoog klommen. Mm -hmm. uh, zag je de, dan is het helemaal mooi. Dan hoor je de galm en dan sta je tussen de twinkelende belletjes... en de, en de rivieren en de, en de mooie uh, edelwijs. Prachtig. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes... Ja, vanavond is uh, Rijnildus van Ditshuizen uh, mijn gast in onze serie met recht van spreken Historica. Uh, bekend als kenner van de etiketten en ook van het, uh, van het Koninklijk Huis. Um, in deze serie vragen wij onze gasten altijd alsmaar een, een voorwerp mee te nemen wat symbool staat voor het leven en voor het werk en voor u. Ja, nou, en u heeft hier een heel mooi nou, entwietje zie ik. Ja, ik heb een, uh, maar dit, dit is een zilveren theeschep ja. die ik elke dag gebruik. Kijk, daar kunnen de theeblaadjes op. Die is van mijn moeder en toen van mijn grootmoeder. Dus die gebruik ik elke dag. En mijn moeder heeft hem ook het hele leven gebruikt. En mijn grootmoeder ook. Dat vind ik dus heel erg leuk, dat idee dat, ik dat, dat je dat elke dag vast hebt. Nou, dat past heel goed bij mij. Want het is dus, uh, ik ben ook nog historica. Het is ook traditie dan. Dus Het gaat dus helemaal terug. Uh, ja, vind ik leuk. Mijn kinderen misschien weer verder dan mee en uh, ik vind het een heerlijk begin van de dag of dat met echte blaadjes, ook die fratsen tegenwoordig, dat je voor alles theezakjes moet hebben dat vind ik ook zo'n onzin dat is ook handig van de commercie, dat wij nu 100 theezakjes als je vijf gasten hebt, moet je vijf theezakjes nou, ik doe gewoon één lepeltje en dan zet ik anderhalve liter thee mee, gewoon in ja. een pot is het, is het ook zo, wat ik hoor je zeggen een wijntje drinken uh, die onzin van, de, van die uh, he, van die theezakjes is er inderdaad ook een enorme uh, drang om, he, dat sobere doe maar normaal, dan ben je ben ik gek genoeg? Nou, nee, niet gek genoeg. Dan ben ik helemaal tevreden. Ik ben ontzettend tevreden ja, met die dingen. Maar ook een ergernis over dat wat er om u heen nou, gebeurt. Nou, ik heb een beetje... Nee, ik erg er, er, er, me aan de waan van de dag. Dat mensen allemaal alles maar naapen. Dus dan, zoals bijvoorbeeld die, naar die theezakjes... Denk, ik, Waarom doen mensen dat toch? Dat is gewoon verspilling. Want dat is, Iedereen krijgt nu één theezakje in zijn kopje. Ook als je bij mensen op bezoek gaat. Terwijl je met dat één... Het gaat niet uit zuinigheid, hoor. Maar het is gewoon waanzin dat je dat moet doen. En, uh, denk, deze, en dit zijn ook de slechtste hè, die in die zakjes zitten. Dat is namelijk de restblaadjes en de fijne blaadjes die doe ik op deze mooie theeschep. Ja, smaakt veel beter. En dat is het ritueel in uw leven, 's ochtends een kopje thee. Nou, één kopje. Ik drink 1.2 liter thee Elk? per dag. Nee, is morgens alleen. Ah. Is dat serieus? Ja, echt waar. Ik drink ongelooflijk veel thee. Ja. En dan ben ik ooit begonnen, want ik had een migraine. En toen zei ik, je moet wel goed drinken. En ik drink natuurlijk geen wijn en geen bier en al die sappen. <lacht> nee. drink ik drink ook nooit cola. Ik drink nooit, nooit, nooit. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik maar de dag beginnen. Met, dan heb ik mijn tax al binnen. Dus dan drink ik ruim, ik denk 1 liter, 1,2 jaar. Zeker, minimaal. Ja, en de koffie dus ook niet? Weinig, ja, maar, maar ik drink de rest van de dag dus alleen maar de thee, koffie en water. Dat is het enige Ja, ik drink. Ja. Vinden mensen dat ook wel eens saai aan u trouwens? Nou ja, dan zeg ik meteen, als ik aan het diner zit, dan zeggen ze, nou, nou niet zo flauw, drink nou een wijntje. En dan zeg ik, ja, maar ik ben heus wel gezellig. Ik, wil, ik hoef nog niet te drinken, ik, ik kan heus gezellig meepraten. Dus ik ben niet saai omdat ik niet drink. Dat is heel raar om dat te denken. Mm -hmm. uh, ik doe net zo vrolijk mee, Ja. Ja. Dat is een misverstand. Dat mensen denken als je niet drinkt dat je dan saai bent. Dat vind ik nou zo'n onzin. Ja. Is het zo dat u ook opgevoed bent met he, dat uh, het niet een wijntje is maar een glas wijn en uh, geen ijskast maar een koelkast en geen uh, vruchten maar fruit geloof ik niet. Ja het? omgekeerd ja. Oh oké. Okay. Maakt niet uit. Maar ze komen onbelangrijk. Ja, ja. Maar ja dat is natuurlijk dat is natuurlijk dat wordt mij wel eens gevraagd. Maar dat heeft natuurlijk niks met etiketten te maken op zich. Want mensen nee. denken dat het etiketten is, maar het is natuurlijk niet zo. Het is onzin toch? Ja. Het is nou ja goed. Het is gewoon een gebruik. Maar het heeft het is natuurlijk niet met etiketten. Want dat denkt men vaak. Dat het dat moet je ja. leren. En dan zei ik, hou, hou godsnaam nee, aan. want botten. etiketten is gewoon je netjes gedragen eigenlijk. Nou ja, etiketten is dus zorgen dat, dat het... als je met andere mensen bent, dat het prettig verloopt. Dat ja. is het. Het ordenen van de samenleving. En dat doe je, want als je dat niet zo doet, dan wordt het een beetje rommel. Ja. Dat is eigenlijk zoals mensen... met verkeer heb je ook verkeersregels nodig. Want als je dat niet hebt, dan botsen wij. Letterlijk. Mm. Mm. En zo is het met menselijk verkeer. Dus als we met elkaar omgaan. Dan ja. Je gaat dus geestelijk botsen. Als ik maar hier nu... Als je je niet aan bepaalde regeltjes houdt. Ja. Dus ook verkeersregels, maar dan voor de dagelijkse omgang. U zegt uh, met recht, ik ben uh, historica. Uh, dat meisje dat is opgegroeid en dat met haar vriendinnetje... Uh, door Friesland ging rijden en daar genoot. Die besloot onmiddellijk naar Wenen te gaan, zei u. Hè, om daar verder te gaan studeren. Nou ja, daar, nou ja, mijn vader heeft heel lang in Oostenrijk gewerkt. In St. Stankpulten, daar. Uh, de glanstof, dus ik ben eigenlijk als kind wel een beetje zo opgevoed... met ook dirndel al aan. Hè. Ik heb nog steeds dirndels, draag ik. Uh, dus die, dat hele Oostenrijkse heb ik wel meegekregen. Wat dus zijn dan, dat ook weer? Ik moet tekenen, moet zijn die hele leuke die trachten, dus die, die leuke jurken met oh ja, die die echt die, die Oostenrijkse jurken ja. met zo'n schort voor ja, en met, zo met die gekleurde ja heel ja. leuk. En er wordt nog steeds veel gedragen. Dus ik heb er eentje natuurlijk of meer. Ik draag ze veel. Serieus, thuis gewoon? Of... Nee, in Nederland kan ik ze niet dragen. Nee, dan loop ik natuurlijk voor gek. Nee, maar in Oostenrijk kan je het heel veel dragen. Ik, als ik in Oostenrijk ben, dan uh, ja, zeker. Maar uh, nee, dat vind ik dus heel leuk. En trouwens, de mop is ik had, toen mijn zoon werd geboren, die is nu 26, die gaf ik uh, heb ik op kleine lederhozen gekocht. <laughs> Zo'n hele kleine. Ja. Zo'n kleintje. En dat um, vond ik leuk. Iedereen lacht natuurlijk uit van die reine. Dat is ook hartstikke gek. En het mooie is nu, die heeft nu zelf een lederhozen gekocht, want hij woont nu in Duitsland, dus hij gaat nu naar die Oktoberfesten. Dus die, die draagt dat nu, dus nu toch. Dus vind ik wel op. Ja, okay. Dus ja. Oostenrijk heeft wel mijn hart. En toen ben ik daar dus gaan, Ik wou niet in dat stomme Nederland. Want? Wat was? Ja, dat stom? weet ik niet. Wat was er stom? Ik was natuurlijk raar. Hè. Ik was raar. Ik vond het allemaal niks. Ja, ik vond er niks aan. En waarom niet dan? Nou, ik was toen eerst naar Nijmegen gestuurd om te studeren. Want dat was bij Arnhem. Ik kom in Arnhem. En dat vond ik... Ja, ik weet niet. En toen... Nou, ik vond het allemaal zo stom. En toen ben ik dus vertrokken naar Wenen. Ja, maar daar heeft u als, als wat oudere dame vast over nagedacht... wat er dan zo stom was. Nou, daar brengt ik me niet al voor nee? aan als dame. Nee. Nee, ik denk dan, nee, ik ben toen, uh, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben afgevallen. Uh, ik ben ook heel veel in het buitenland geweest. Ik denk toch, dat trok mij dan kennelijk. Dat is ja. mijn aard. Maar de mensen om u heen? Nee, waar die u waren, stond? nee want het ging allemaal. Het liep mij, het ging me allemaal prima. Dus mm -hmm. ik had verder. Ik had allemaal leuke vrienden en ik had leuke studies. alles liep prima, maar ik voelde mij niet thuis. En toen dacht ik, ik ga naar het buitenland. En waarom weet ik ook niet? Ik was wel au pair geweest al 16 jaar, 17 jaar in Engeland en verschillende ja. landen. Dus maar waarom, waarom niet thuis? Hè? Want u heeft ook iets mals over u, volgens mij. Hè? Ook wel eigenlijk ook helemaal niet binnen uh, nee, de kaders. Nee. Nee, hè? nee, ik ben altijd het kader. Want ik ben ook de enige van ons gezin die dus. Buiten nou, niet kaders. helemaal. Nee, maar die zoveel buitenland heeft gezeten. Ja. Ja. U houdt ervan eigenlijk buiten de kaders en onderzoekt de kaders. Ja, ik ben ontzettend nieuwsgierig ook. En misschien vond ik het te saai dan, denk ik. Want ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik ben ontzettend nieuwsgierig. Ik wil altijd precies weten waarom, hoezo, waar ja. enzovoort. En wanneer bent u buiten het kader, behalve dan dat u in het buitenland ging studeren? Op welke momenten bent u buiten het kader? Ja... Nou Ja, waarschijnlijk ook met dat, dat ik alleen maar water en dingen drinken, zo. Dus allemaal, ik ben een Jode, buiten het kader en dat ik geen auto heb. Dat begrijpen mensen ook niet. Dan zeg ik ja, maar ik, ik wil geen auto. Dan denken ze dat ik al oh, wat zielig. God, je kan je komen halen. Ik wil helemaal niet gehaald worden. Ik wil gewoon fietsen. Ja. ik doe dat namelijk omdat ik het leuk vind. Ja. maar dan begrijpen mensen niet. Denken ze ze is zielig, we moeten ze naar ophalen. Oh, de regen mee gekomen. Wat erg kan me niks geven. Nee. Een enorme vrijheidsdrang ergens. Ja, misschien ook wel. Ja, een beetje nou ja, zelfstandigheid ook. We zijn heel erg zelfstandig opgevoed. Dat je dus niet voortdurend wat de omgeving iets van je zegt tegen je... dat je dat ook moet doen. Ik doe inderdaad vaak... wat anderen niet doen, dat doe ik niet. Niet dat ik zeg ik wil anders doen. Maar omdat ik, ik, ik, ik bekijk en denk, nou, dat vind ik niks. Dus doe ik het ook niet. Wat toch weer een beetje raar klinkt als u degene bent... Hè, de koningin van de etiketten. Ja, maar goed, ik heb Amy Goskamp het leven van haar beschreven... En die, die had eigenlijk hetzelfde. Ja, dat, dat, die doet eigenlijk hetzelfde. Want als deze dus komen tegen de etiketten, verstoot, verstoten zij dan. En dan zei ze, dat doet ze. En dan denk ik, ja, maar dat, ik denk dat als je dat kan relativeren, dat je dan pas ook zo'n boek kan schrijven. Terwijl... Of dat u weet, ik ken de etiketten en soms kan ik er van afwijken. Precies. In vrijheid. Precies. Dus je moet er kun, van kunnen afwijken. Je moet het kunnen relativeren. En als je dat zo serieus neemt van hoe, hoe, hoe... Oh nee, mag je helemaal niet. Je had ja. dit niet mogen doen. Dan nee, je maar dan staat beslijden. u er eigenlijk boven. Ja, of boven of ernaast, of eronder. Ja, nee, precies. Ja. Maar eigenlijk neemt u ze ook niet helemaal serieus. Ja, natuurlijk wel. Ja, maar... Heel, nee, heel erg. Want ik zeg juist, je mag afwijken... omdat het niet functioneel is. Ja. He, je moet die vrijheid hebben, je moet met gezond verstand, want dat is een heel, dat roep ik altijd, dames en heren, gebruik u van gezonde verstand ja, als Maar u... goed, dat verstand is gegroeid natuurlijk bij u in, dat, in die jeugd waarin u dat allemaal heeft meegekregen van kinds af aan met de paplepel. Dus voor u is dat uw gezonde verstand. En voor mensen die dat niet hebben, Precies. weten dat dus niet. Precies. Als u zo de balans opmaakt, um, wat heeft het u gebracht, het leven tot nu toe? Is er een, een levensles die u uh, ons luisteraars wil meegeven? Oh jee, nou, elk geval heb ik een buitengewoon prettig leven. Ik ben zeer tevreden. Nou ja, wat mij gebracht heeft, is dat ik ben dus die geschiedenis gaan studeren. En ik vind, uh, ik heb eigenlijk toch altijd gedaan inderdaad, wat, wat, wat ik leuk vond en goed kon. En daar, en, en, uh, want dat, dus ook dat die etiketten en dat koningshuis, die anderen mij vroegen, dat bleek dus dat ik dat goed kon. En dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus ik doe alleen maar, ja, het heeft mij gebracht een uitstekend leven. Leuk gezin, ja. Ik ben heel, heel tevreden. Ja. En boeken over het koningshuis. en ja. uh, De koningin, heeft u nog de ultieme vraag aan haar die u beantwoord zou willen krijgen? Nou, die gaat ze toch niet beantwoorden. Want wat is? Nou, nee, in het algemeen niet. Nee, die geeft nooit vragen op. Dat doet ze niet. Nee, nee, nee, maar is er een precies. vraag waarvan u heel graag zou willen weten hoe het zit? Nee. Nee. nee, nee, want. Nee, nee, nee, nee. Nou ja, natuurlijk allerlei vragen die elke Nederlander is gesteld, ja, maar, maar die gaat ze toch niet beantwoorden. klischee vragen ja, natuurlijk. Dat ja, ja. toch niet beantwoorden. En hier ligt een boekje, een nieuwe boekje sinds vorige week, wat, wat eruit is gekomen. Leven de koningin, in, een kinderboek. En uh, toevallig genoeg, net op het moment dat koningin Beatrix bekend maakt, dat ze hem ophoudt. Ja. Maar dat gaat dus ook juist toevallig over de inhuldiging ja. voor kinderen en voor volwassenen geschreven, dat ze een beetje weten hoe zit dat eigenlijk allemaal en waarom hebben die koning. Ja. Wat doet hij eigenlijk? Ja. Goed, hartelijk dank. Nou, het was erg leuk om hier te zijn. Ik vond het leuk dat u er was. Dank, historica uh, Reinildis van Dietshuizen, die we dus vooral kennen als deskundige uh, op het gebied van het Koningshuis... en ook van etiketten. Um, ja, Willemijn Veenhoven, BNN Today. Mm -hmm. um, wat worden jouw gasten vanavond? De ondergang van de mannenbladen, daar hebben we het over. Onder andere uh, het succes van de filmpjes op Telegraaf.nl. Ik ben groot fan en de man uh, het gezicht daarachter is Roel den Outer. En die man wordt, hoeveel ook alweer, rol? Een half miljoen keer per dag bekeken. Zo. Er worden een half miljoen ja. filmpjes per dag Ongelooflijk. Er zit een, een, een beroemdheid naast mijn andere kant, met Henry Schuts. Het wordt een mooie ja, uitzending. Bedankt. <laughs> Eerst het nieuws van half negen uur. Schatclub. Radio 1. Het NOS-journaal. De Landelijke Huisartsenvereniging staat achter de invoering van het nieuwe elektronisch patiëntendossier.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 Extremisten in Mali zijn een oorlog tegen de muziek begonnen. Zometeen hoor je hoe belangrijk muziek is in het Afrikaanse land. En in Den Haag wordt gedebatteerd over de speech die de Britse premier Cameron heeft gegeven over de rol van Europa. En dat kan nog wel eens voor politiek vuurwerk zorgen. Dat heeft het ook gedaan. Zometeen een update vanuit Den Haag. Als je nu op de webcam kijkt via radio1.nl, dan zie je de anker van Telegraaf TV. Dat is uh, natuurlijk... Uh, Rold en Outer, nou ja, oh, natuurlijk, dat zeg ik nou wel. Ja, meer mensen kennen jou dan ik dacht. Uh, ik ben fan. Uh, nou, de, dank je. De, de Telegraaf flitsen. Luc is ook fan, maar Luc is ziek. Dus die ligt thuis is een beetje ons te beluisteren. Ik ben te kijken, en, waarschijnlijk. Huh? Filmpjes te kijken, toch? Ja, en ons te, denk ik te bekijken. Ja. Ik zwaai even naar Hi. Luc via de webcam, Hi. Uh, Wat was vandaag bij jullie uh, nou het nieuws van de dag... waar een nieuwsflitsen over gemaakt moest worden? Ik vond het bericht eigenlijk wel leuk dat André van nog alsnog met een carnavalskjaker is gekomen. Fantastisch nieuws. Over uh, als, als, als Prins Willem-Alexander. Prins Willem-Alexander. Ik heb het geprobeerd te zingen, maar ik kan het echt niet. Maar <laughs> hij, hij doet het echt weer fantastisch. Uh, ga, repeteer even, zo meteen ja. uh, gaan we het afhouden. Hey, is Schut, naast mij, met het sportnieuws. Ja, Arjen Robbe is alsnog toegevoegd aan de selectie van het Nederlands Elftal. Bondscoach Louis van Gaal.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 Dat is uh, onschuldig van aard. Dat kan iedereen overkomen. Alleen, ja, voor een voetballer is dat wat uh, moeilijker... omdat hij uh, beïnvloed wordt in, in het kijken scherp, in afstanden, in de diepte. Diepe zucht naast me, uh -huh. wil je er wat over zeggen? Je moet er iets <lacht> over kwijt, ik ja, zie je, het. het. Nee, het is gewoon hilarisch, vind oh. ik dit altijd. Vindt Waarom dan in dit geval? Nou, uh, het ja, tempo volgens mij, misschien. Volgens mij het dicterende ik dat niet... tempo. Ja precies. Het is gewoon een soort cabaret. Ja. Straks zou Pieter Derks bij ons over cabaret gesproken. Ja en heel veel van Gaal straks ook in Langs de Lijn. Het is uh, trouwens niet zeker of Robben morgen speelt. Want daar ging het over. Hij begint op de bank. Daly Blind en Ola John spelen wel. Zij maken hun debuut voor Oranje. Vitesse-trainer Fred Rutte is weer beter. Hij meldde zich vrijdag ziek. nadat dat hij in een interview boos zich had uitgelaten... over het beleid van de club. Volgens Rutte heeft de clubleiding niet genoeg versterkingen gehaald... in de winterstop. Maar er is nu een gesprek geweest... Een goed gesprek, zeggen ze dan, en er zou geen veldje meer aan de lucht zijn. Voor skiester en zeker ook skister Lindsay Vaughan verliep de eerste dag van het WK dramatisch. Vaughan kwam op het onderdeel Super -G ten val en scheurde daarbij de kruisbanden van haar rechterknie af. Ze kan de rest van dit seizoen wel vergeten en misschien wel meer, want ze is er minstens voor een half jaar uit. Tina Maze uit Slovenië was daar al snelste beneden. Zij is de nieuwe wereldkampioen Super G. En straks in langs de lijn uh, niet alleen Louis van Gaal. We hebben het ook over matchfixing. Sinds gisteren weer heel hot. hè? Met een, uh, dan gaat het over een hoofdrolspeler van het eerste Belgische matchfixing schandaal. Zeven jaar geleden alweer. Dat is nu de bondscoach van een ploeg die morgen de halve finale speelt in de Afrika-cup. Dan had ik nu moeten weten welke ploeg dat was. Uh, nee, dat hoeft niet, hoor. Oh, okay. Maar uh, het gaat er meer om dat uh, die man dus gewoon weer in functie is. En uh, we gaan praten met uh, de Belgische journalist... die destijds dat allemaal blootlegde. Maar sowieso dus heel veel Louis verhaal. Ja. Ik ga luisteren. Harry, dankjewel. Yep. Miss Montreal, wish I could... See it sometimes far so far away Montreal, wish I could. Radio 1. BNN Today. Op dit moment is in Den Haag het debat over de speech van Cameron in volle gang. In die kritische toespraak kan je je vast nog wel herinneren. Hij beloofde de Britten na de verkiezingen volgend jaar, mits hij die wint. Een referendum over het lidmaatschap van de EU. En hij wil bepaalde bevoegdheden terug uit Brussel. Michiel Breedveld, goedenavond. Goedenavond. Verslaghaar in Den Haag, jij volgt alles op de voet. Er gebeurde nogal wat vandaag. Even kort de highlights op een rijtje. Nou ja, interessant is natuurlijk te zien wat die speech van Cameron heeft losgemaakt. Kijk, dat referendum is één ding, maar daar gaat wat aan vooraf volgens Cameron. En dat is heronderhandelen over de bevoegdheden. Waar gaan de landen zelf over en waar gaat Europa over? Ja, en Cameron heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Hij pleit bijvoorbeeld voor een opt-out, een uitzonderingspositie. Daar was was de kritiek natuurlijk niet van de lucht. Uh, de tweede ka uh, Europa is geen supermarkt waar je wat uithaalt wat je bevalt. En dat was ook met name de kritiek van de Partij van de Arbeid. Ja, zo'n uitzonderingspositie, nee, dat zien wij zeker niet zitten. Cameron maakt een vergissing. En ook de toon van de hele speech beviel Diederik Samson... partijleider van de PvdA niet zo bleek vandaag in het debat. Maar ja, als je dan hoort hoe de VVD reageert... zie je meteen de spanning in de coalitie. Voorzitter, de heer Cameron heeft in zijn speech naar mijn mening een gevoelige snare geraakt. Het heeft geleid tot veel reacties. Soms, sommige reacties wat jammerlijk. Ja. Uh, Franse minister Fabius die meteen de rode loper uitrolde voor de Britten om de EU te verlaten. Maar ook hele positieve reacties. Nog deze ochtend omarmde het CDA feitelijk in de Volkskrant het regeerakkoord van dit kabinet. Waar het Europa betreft. En dat is prima. Voorzitter, de speech van Cameron noemt heel veel punten waar ook de VVD voor is. Sterker nog, niet voor niets noemde de heer Cameron in zijn speech premier Rutte als een van de voorbeelden over, voor de zaken die hij in zijn speech aanhaalde. Ik vind het leuk hoor, dat toneelstukje. Maar het staat toch volstrekt haaks op wat er net naar de Samson staat te vertellen. Nee, gelukkig heeft het kabinet er flink afstand van genomen. Het was er wel uit Singapore, maar het is met één mond. en We moeten verder gaan en het is niet een veredelde vrijhandelszone en dit en dat. Nou, en dan hebben we hier weer opperkoopman Zijlstra. Die zegt nee hoor, is helemaal het kabinet. Wat wil dat kabinet dan? Nou, voorzitter, ik zou zeggen, leest u nou gewoon eens dus rustig het regeerakkoord. Ja, en dat regeerakkoord is niet erg duidelijk, behalve dan dat ze op zoek gaan een visie zullen ontwikkelen op wat nou typisch Europese aangelegenheden zijn en wat nou precies Nederlandse aangelegenheden zijn. Ik denk... Ja, ik dacht er komt nog een quoteje, maar nee, de, die kwam er niet. Nou, er is nog heel wat te laten horen, hoor. Ja. Ja, hoor. Nee, maar het gaat erom ja. om die hele discussie. Uh, en, en je ziet dus hier, uh, duidelijk aangetoond door Alexander Pechtelt, dat VVD en PvdA, die samen het kabinet vormen... Uh, ja daar eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo uit zijn. Ze noemen allebei wel positieve uh, dingen in de speech van Cameron. Mm -hmm. uh, zo zegt uh, Diederik Samson van de PvdA... van ja, je moet met een stofkam, zo zegt hij dat dan... door die Europese regelgeving om te zien wat dan ook overbodige regelgeving is, waar de lidstaten zelf over gaan. Ja, daar kan natuurlijk niemand op tegen zijn. Terwijl de VVD bijvoorbeeld heel uitdrukkelijk stelt van... ja, je zou bijvoorbeeld iets als sociale zekerheid... wat nu Europees nog uh, beleid is... veel meer terug moeten leggen bij de landen zelf. Nou, daar moet de Partij van de Arbeid weer niks uh, van hebben. Het zou ook al marktverstorend werken tussen de verschillende landen. Maar bovendien vindt de Partij van de Arbeid dat je ook Europees gezien... een soort bestaansminimum uh, voor mensen moet kunnen aanleggen. Kortom, um, niet typisch de neuzen dezelfde kant op. Nou, bepaald niet. Nee, nee. nee. En dan uh, was Wilders natuurlijk nog even grappig, hè? Ja, Wilders die kwam natuurlijk met zijn stokpaardje. Wanneer komt nou dat referendum? Samson had na de speech van Cameron ja, daarop gereageerd... en gezegd van, nou, ik, ik ben er niet bang voor. Boter bij de vis, riep Wilders toen vervolgens. En vanav vanavond probeerde Wilders dat te cashen. Uh, maar ja, de PvdA laat zich niet zo makkelijk vangen. Die wet is... in. Meneer Wilders, werkt u gewoon mee, u wordt op uw wenken bediend. Voor de goede verstaande, we moeten dan wel eerst 300.000 handtekeningen verzamelen, maar daar mogen we erover stemmen. Um, ja, interessant zal dus vanavond zijn, uh, later op de avond, als uh, Rutte en Timmermans, de minister en de premier dus, zullen reageren. En ik ben benieuwd of we daar ook zoveel licht zien tussen wat het uh, Partij van de Arbeid aandeel betreft en het VVD aandeel betreft. Kortom, jij zit daar nog wel even, Michiel. Zeker, dat gaat nog even duren. Een mooie avond gewenst, Michiel Eetveld. Zo meteen gaan we grappen maken over Hitler. Want dat mag weer, zelfs in Duitsland. Van dit geluid word ik altijd heel erg blij uh, met ja. mij, Luc. Uh, Luc is er niet, die is ziek en uh, die zit thuis te luisteren. Want uh, dat betekent um, Roel den Outer, chef nieuwsredactie van de Telegraaf. Goedenavond. Ja, hallo Willemijn. Dat geluid, dat betekent dat er weer een nieuwsflits... of in ieder geval een, een flits, een filmpje van de Telegraaf aankomt. Ja, hè? sinds anderhalf jaar betekent dat dat wij uh, dan met een nieuwsuitzending beginnen. Ja, op ja. telegraaf.nl. En het zijn ja. korte filmpjes. Nou, ja, we hebben, wat je nu liet horen, dat is het nieuws in 100 seconden. En dan hebben we in, in, in, in, in 100 seconden, laten we vijf onderwerpen de revue passeren. En dat gaat in een uh, heel hoog tempo. Ja, Maar er, zit er, ook, ja, er zitten ook er privé-flitsen bij. Die gaan alleen maar over nou ja, alles wat met privé-entertainment te maken heeft. Ja. Er zitten financiële flitsen, nieuwsflitsen, van alles en nog wat. Vertel even voor de luisteraar die denkt... ja, interessant, maar ik ken het nog niet. Wat missen zij? Ja, de Telegraaf heeft uh, anderhalf jaar geleden besloten... om een, een, een televisiestudio te bouwen op de redactie. Want uh, wij zagen altijd dat... Uh, uh, um, de televisiezenders die gingen altijd ervandoor met prachtige verhalen... die smorgens in de telegraaf staan. Ja. En uh, toen dachten wij van ja, mo eigenlijk moeten we, daar zelf, uh, moeten we daar zelf filmpjes van gaan maken. Zelf video gaan maken, zelf nieuwsuitzendingen gaan maken. Ja. Smorgens staat het verhaal in de krant en smiddags brengen wij het nog een keer op video. We hebben vervolgens dus de studio gebouwd en uh, zijn aan, uh, fanatiek aan de slag. Ja, en het is een soort uh, studio, ja, het is een beetje is een glazen studio, echt de, op de redactie. Een glazen hok echt midden op de redactie. Een soort vissecom. Ja, ja, ja, je ja, ziet ook ja. mensen daar gewoon achter, achter doorlopen. Ja, je ziet daar iedereen, uh, iedereen langs lopen. Hier je, je kan Jules Paradijs, onze hoofdredacteur, elke oh, dag ja, daar langs die, zien. Die ja. Oh ja, die heb ik nog niet gezien. Maar <laughs> <laughs> ik zal het beter opletten. Ja. Nou, ik zei net al, die filmpjes gaan over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld vandaag um, uh, André van Duin, over zijn nieuwe carnavalsraker. Ja, dat, dat was de privéflits. We hadden de primeur ja. vanmorgen in de Telegraaf op de privépagina. Want onze, de krant is altijd leidend bij ons. Eerst het nieuws in de Telegraaf. Ja. En daarna hebben we dat verhaal met André vandaan. Jij gaat nu iets laten horen. Precies. Hier. En uh, ook daarna nog een stukje over dat: uh, het was dan nieuwsflits, dat het vertrouwen in de KPN helemaal weg is. Ja, helaas met André. Ik ben blij dat hij weer helemaal terug is en het carnaval begint dit weekend, dus hij is nog net op tijd. Ja, inderdaad. En eerder kroop je al echt in de huid van de koningin Beatrix. Nou, ik ben benieuwd of u nu, nu kiest voor uh, aanstaande koning Willem-Alexander of misschien wel voor Maxima. Ik denk voor Maxima. Oh. Dankjewel. <laughs> KPN heeft de jaarcijfers gepresenteerd en dat heeft meteen tot een bloedbad geleid op de beurs. Theo, welkom. Het ja. ziet er niet best uit. Nee, het is echt een rampspoed voor KPN. Er komen allemaal dingen bij elkaar die niet goed zijn. Het ziet er heel slecht uit. Ja, Roel, jij bent de interviewer en dan schrijft het soms Evert Santegoets aan of een ja, ander... Uh, Wilman uh, Annika, Paul onze parlementaire redactie. Een van onze favorieten was de scheiding van Sil en Raf, 2 januari, ja, geduid door ja. Evert Santegoets. Evert, welkom. 2013 was het nog geen dag oud of we hadden een klapper van showbiznieuws. Nou, letterlijk. Ik denk dat het nieuwe jaar zelfs nog maar een uur oud was... toen het in Huizen van de Vaart in Hamburg verschrikkelijk misging. Ja. ja, je gooit er een euro in en dan gaat het <laughs> Ja, en het mooie is, Roel, het, het, het is een beetje houtje-touwtje-televisie. Ja, ja, ja. En volgens mij is dat de charme. Ja. Beledig dus ik beetje... je, je nu of niet? Nee, nee, nee, we zijn natuurlijk anderhalf jaar geleden begonnen. En we zijn langzaam aan het kijken hoe we dat kunnen verbeteren. We gaan dit jaar echt een kwaliteitsslag maken. We gaan de uitzendingen verbeteren. Maar nee, dus dat gewoon... moet je niet doen. Jawel, dat is jawel, juist, jawel. ik kijk, voor, omdat, het, omdat jij, je bent vrij lang. En dan sta je erachter dat net iets te lage deskje. <laughs> en het heeft iets ontwapenends, vind ik. En je krijgt ook het laatste nieuws mee. Dat is mooi meegenomen. Ja, want je kan bij ons altijd het laatste nieuws volgen. Ja. En, nee, die filmpjes worden, ja. en die filmpjes worden vaak heel erg goed bekijken, bijvoorbeeld. Toen het mis van uh, Prins Frizo uh, doorbrak. Dan hebben wij binnen een kwartier onze uh, royalty deskundige Pieter klein Berning, Die ook wel eens uh, in andere programma's optreedt. En daar kijken dan twee, 300.000 mensen ja, naar. Dus die trek je op de redactie op, duw je in het glazen hok. Ja. Jij interviewt hem en, en een, een kwartier later staat er een filmpje op. Ja, precies. En als, ja. Ja. Maar dit is allemaal alles leuk en aardig Houd je touwtje televisie. Maar dit is allemaal een opmaat naar meer. Ja, we gaan meer doen. We hebben nu drie uitzendingen per dag: een privé, en een nieuws en een financiële flits. En we gaan de hele dag door dat soort flitsen maken. En we gaan dat sterk uitbreiden. We gaan met meer mensen presenteren en we gaan een nieuwe studio erbij krijgen. Dus om maar gaan... om uiteindelijk een digitaal kanaal te beginnen. Dat is onze grote droom in de toekomst: om ook een digitaal televisiekanaal te beginnen. En dan beginnen. ben jij in één keer een sterrol. Ik weet niet of ik er dan nog ben. maar. Uh. <laughs> nou ja, van chef nieuwsredactie, wat ook wel een hele aardige baan is, ben ja. je nu. Want je vertelde net, die filmpjes worden uh, tot een half miljoen keer per dag bekeken. Ja. De, jij wordt herkend op straat. Nou, dat valt wel mee, moet ik zeggen. Maar ik denk niet word herkenen. je wel eens herkend? Ja, ik word af en toe wel eens herkend. In ieder geval dat mensen tegen me zeggen van, waar ken ik jou ook weer van? Ja, en dan zeg je, joh, nou, auto verkoper. Ik, ik woon uh, daar en daar. <laughs> Maar is dat leuk? Is dat iets wat je ambieert ook? Nou, dat was niet uh, mijn eerste bedoeling om dat, uh, om dat te bewerkstelligen. Nee. En wil je uh, later als je groot bent naar de Grote Mensen TV? Of blijft het bij dit? Nou, ik denk dat ik al te oud ben voor de publieke nee, omroep. Dat weet ik niet. Nee, nee. RTL kan natuurlijk van alles. Ja, ja. Nee, nee, nee. ik heb geen, uh, geen ambities in die uh, richting. Maar goed, de Telegraaf gaat dit uitbreiden en hier komt, hier komt meer uit. Want dit is echt een beetje spielerij, dit is oefening. Ja, ja, er zijn nu 15 miljoen pagina's die per dag op uh, Telegraaf.nl worden bekijken. Dus het nieuwsberichten 15 miljoen, 15, miljoen. 15 miljoen per dag. Dat is echt een gigantisch aantal We ja. zijn wat dat betreft echt een, de grootste in Nederland. En uh, daarvan zijn er nu nog zo rond de 500.000 video's. Maar dat moet echt sterk gaan stijgen. Straks dus meerdere per dag. Roel, alsjeblieft, een grote smeekbede van, <laughs> van Luc en mij. Blijf het zo doen. Niet helemaal mediatrainingen moeilijk doen. En ook niet repeteren. Gewoon hop, knallen. Dat gebeurt wel vaak zo, ja. ja. Da la daar laten we het bij. Het is mooie televisie. Hoi ja, je van Bob Marley? Ja, fantastisch. Ah. One line. Komt goed uit. Nou ja, goed. <laughs> Weet je hoeveel seconden intro je nog hebt? Nee, ik heb nee, geen. Ik zou nu stoppen met praten. Auteur van de flitsen van de telegraaf, die houdt er ook van. En dat is mooi. One love, Bob Marley en de Whalers. Radio Willem Willemijn Veenhoven, PNN Today. Weg, weg, weg, weg, weg. Ik zag in toch kriegsentscheidend. Is niet wie groot een bart is, maar wie fanatisch man hem snijdt. Nou, eindelijk wordt er Ja, enige idee wie dit was? Dit was Hitler. Echt waar. Tenminste, de Hitler uit het boek Er is wieder da... van de Duitse schrijver Timo Vermes. Exit Hollander Tim de Wit in Berlijn. Tim, goedenavond. Ja, goedenavond, Willem. Ah, je bent hem natuurlijk aan het lezen, Er is wieder da. Dat boek over Hitler, is het wat? Ja, ik heb toevallig gisteren gekocht. Ja, ik, ik moet er op zichzelf wel om lachen. Het is, uh, het is allemaal erg humoristisch bedoeld. Het is een, uh, ja, hoe moet je het zeggen... een uh, hele fictieve roman die over het leven van Adolf Hitler gaat... die uh, wakker wordt op 30 augustus 2011 uh, midden in Berlijn. En dan het idee heeft dat het nog 1945 is. Dus hij snapt <lacht> totaal helemaal niet in welke wereld hij terecht is gekomen. Dat is zo wel erg geestig opgeschreven, moet <lacht> ja. ik zeggen. Ja, en zo... Uh, ja, ja. Ik zal een voorbeeld geven, want zo wordt hij bijvoorbeeld wakker... in het eerste hoofdstuk tussen de, uh, hoofdstuk tussen de voetballende jongetjes. En die spreekt hij aan met... Uh, hey, Hitlerjugend, ga eens in de houding. <lacht> en ja, die jongens hebben werkelijk waar geen idee uh, wie deze man eigenlijk is. Of uh, dat hij even laat komt hij in een kiosk. En dan zegt hij... Uh, uh, dat, dat Heeft hij ineens door, dan ziet hij op een tijdschrift staan dat het 2011 is. En dan denkt hij, waar ben ik in godsnaam beland? En die man in die kiosk die zegt... Goh, u lijkt wel op die man uit de Untergang. Moet ik zeggen, dat is een goede film trouwens. <laughs> ja. dus, nou ja, weet je, dat zijn een beetje zo'n paar voorbeelden van, uh, van de humor die in het boek zit. Dus het is een beetje een confrontatie van de Hitler met onze tijd, zou je ja. zeggen. zeggen. Nou, moeten wij er volgens mij bij Hollanders allemaal enorm om lachen... maar die Duitsers, weet ik niet. <laughs> ja. ja, dat is natuurlijk altijd een beetje Duitsers. En zeker de Tweede Wereldoorlog, ik bedoel... De, dat, blijkt, dat merk je nog steeds. Dat is toch altijd nog een beetje gevoelig. Maar ja. Ja, het is een enorm succes, dit boek. De Duitsers vinden het anno 2013 ook gewoon erg leuk om, om Hitler te kunnen lachen. Dat, dat blijkt in ieder geval uit de, succes, of uit de verkoopcijfers. Er zijn 400.000 boeken al verkocht. En uh, wat je net hoorde, is een uh, fragment uit een van de luisterboeken... Uh, uh, die van dit boek verschenen zijn. Ook daar zijn er al meer dan 100.000 van verkocht. Dus een enorm succes. ja De vraag is natuurlijk, hoe komt dat? En ik denk dat dat er wel mee te maken heeft... dat er is al zoveel over Hitler is geschreven natuurlijk. Talloos. Biografieën. Ik heb hier ook een paar van in de kast staan, van die dikke pillen, hè, van Joachim Vest of Sebastian Hafner of Ian Kershjel, zijn van die beroemde biografen. Mm -hmm. ja, die hebben het leven van Hitler echt tot op de centimeter uitgeplozen uh, in de afgelopen decennia. Ja, dat verhaal kennen die Duizens nu natuurlijk wel. Dus ja, dus, ja eh, tijd voor iets luchtigs, iets leuks over Hitler. Dat, dat de, kan best wel inmiddels. Er is helemaal geen, geen kritiek op, dus er is geen, geen, geen moeilijkheden. Ja, nee. Natuurlijk, er is altijd wel weer kritiek op. Uh, ik las bijvoorbeeld in uh, nou ja, de, de beroemde kwaliteitskrant uh, Studeutsche Zuid ook wel een beetje zuur commentaar. Nee. Want die zeggen dan bijvoorbeeld... nou, het is ook wel weer een beetje gevaarlijk... om, uh, om Hitler als een soort van komiek af te schilderen. Want uh, zonder daarbij echt de geschiedenis in acht te nemen. Uh, en, en daarnaast zegt de krant... het is ook een beetje naïef om te denken dat alle lezers van zijn boek... dat allemaal wel zouden begrijpen, de humor die die schrijver uh, gebruikt. En daarnaast vinden zij het ook verre van grappig opgeschreven. Dus nou ja, ik moet zeggen dat ik dat een beetje zuur vond. Maar uh, ja, de ver op cijfers bewijzen toch wel een tegendeel, want het is gewoon een, echt een bestseller in Duitsland. En begrijp ik nou dat er ook een film van komt? Nou ja, dat, die vraag uh, uh, wordt dan meteen opgeroepen natuurlijk als zoiets een succes wordt. Uh, ik moet zeggen dat wat je net hoorde, die acteur, die uh, Herbst, Christophe Herbst, doet het ongelooflijk goed. Uh, het is natuurlijk een heel moeilijk accent hè, wat Dieter had. En uh, hij, ja, je ziet ook in de zinnen in het boek, die zijn ook heel erg zo staccato opgeschreven. Dus het is best wel lastig lezen, moet ik zeggen. Want het is zeg maar, uh, de schrijver heeft heel erg gekeken naar Mein Kampf en uh, nou ja, hoe Hitler dat. Het zijn eigen biografie, ja. hè, maar dus hem ja. opgeschreven. En, en, dus het leest gewoon heel lastig op die manier. En ik moet zeggen dat die acteur dat heel goed doet. En ja, op beeld zal het wellicht ook wel uh, redelijk hilarisch zijn. Dus wie weet dat er nog een film aan komt. <laughs> Onze entertainmentman Mark Koster komt net binnen. En die hoort, wat, Mijn Kampf, Hitler, we gaat het over? Ja, Hitler en humor, ja. ja, ja. Het is tijd om te lachen, dat... Ja. Het is voorbij de Tweede Wereldoorlog. Zelfs in Duitsland kunnen ja, erom ze erom lachen. Als je heel serieus hiermee omgaan nog altijd. Er is het Wiedada. Ja. Een, uh, een komisch, ironisch, uh, sarcastisch boek over, een, uh, over Hitler... die dus in 2011 in één keer wakker wordt. Ik, uh, ik ga het lezen. Timo Vermers, dank je wel. Dat is de schrijver van het boek. Tim de Wit, <lacht> dank je wel. Ik <moest> even wel <lacht> graag gedaan. Timo ook oh, bedankt. Beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street.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 Something I can hardly believe. Let me take the lead. Cause love is all we need. Simone White, de Beep Beep-zong. Zometeen veel meer. BNN today. Onder andere de orde Ondergang van de Mannenbladen hebben we het over. En in Mali wordt alle muziek kapot gemaakt. Eerst Gert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 Waanzinnige winstpakker bij Macro. Duracell batterijen en opladers 1 plus 1 gratis. Dit is Radio 1.